De 115 kiesgerechtigde de kardinalen die een nieuwe paus gaan kiezen zijn in processie naar de Sixtijnse kapel gelopen. Daar begint het conclaaf. Tijdens het conclaaf zijn de kardinalen strikt van de buitenwereld afgesloten. Voordat de stemming begint leggen ze een etaf waarin ze beloven de regels na te leven en de geheimhouding te bewaren. Nog vanmiddag wordt de eerste stemronde gehouden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat een kandidaat direct al de benodigde twee derde meerderheid van de stemmen krijgt. De komende dagen worden elke dag vier stemrondes gehouden, twee ochtends en twee smiddags. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Wel moet het verkeer op veel plaatsen nog rekening houden met gladheid. In België zijn de problemen groter. Rijkswaterstaat stuurt zes strooiwagens om de collega's in België te helpen. Grote delen van Europa worden al uren geteisterd door zware sneeuwval. In de Duitse deelstaat Hessen zijn bij een enorme kettingbotsing zo'n 100 auto's op elkaar gebotst. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Veendam verkeert op de rand van een faillissement. De eerste divisieclub kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en heeft om surseance van betaling gevraagd. Vindam heeft een belastingsschuld van 2 ton. De club is nu nog met een aantal mogelijke geldschieters in gesprek... en probeert ook met verschillende acties alsnog aan geld te komen. Veel Kamerleden zijn verbaasd over het voorstel van de Nederlandse publieke omroep... om de namen van de radio- en tv-zenders te veranderen. Zo gaan de radiozenders straks NPO Radio 1 tot en met 6 heten... en worden Nederland 1, 2 en 3 omgedoopt tot NPO 1, 2 en 3... De SP en PVV vinden het geld verspilling. De VVD wil dat het plan niet doorgaat zolang de discussie over de toekomst van de publieke omroep nog loopt. De VPRO-gids heeft laten weten tot in de lengte van dagen Nederland 1, 2 en 3 te blijven gebruiken. Het weer, de laatste sneeuw, trekt de komende uur het land uit. komende nacht wordt het koud met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten. Morgen overdag vallen enkele sneeuwbuien. Er is ook zon. Smiddags voor het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnandsbaan bij de ANB. De files van 5 km en langer staan op de A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en Knooppunt Vaanplein 6 km A16 Breda richting Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terprechtseplein 6. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 naar Almere bij Bildhoven 5, naar Breda voor de brug bij Gorkum 5. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maarn 5. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en de weg is helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Hilversum over de A1 en de A27. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Hoevelaken en Soesterberg 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Emotion by Esprit, het hele jaar door. Emotion. Emotion by Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. You say we didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over. I don't.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 Just for my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 Night, you gave away. So now I'm gonna take that all that I can get. With those angel eyes, you make sense. You sense all the time. We can make it better. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? Yeah.